De kans is toegenomen dat er een Europese lijst komt van artsen die zijn geschorst of die niet meer mogen werken. In Nederland bestaat al een lijst met zulke informatie. In het Europees Parlement is al eens aangedrongen op een Europese lijst. Minister Schippers heeft de zaak nu nog eens aangekaart tijdens een bijeenkomst van Europese ministers. En die staan er positief tegenover. Ook de Europese Commissie wil een Europese aanpak.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 De strijd in Ivoorkust lijkt te zijn beslecht in het voordeel van de gekozen president Ouattara. Er wordt onderhandeld over de overgave van Bakbo. Er zijn ook berichten over een aanstaand vertrek van Bakbo naar Mauritanië. Het paleis van Bakbo is omsingeld. Volgens verschillende bronnen houdt hij zich daar schuil in een bunker. De minister van Buitenlandse Zaken van Ivoorkust vluchtte vandaag naar de Franse ambassade. En zei daar dat de oorlog voorbij is. In Amsterdam worden posters verspreid om huizen te markeren waar Joodse gezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden. Dat is een initiatief van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Als de bewoners de posters ophangen moet dat zichtbaar maken hoeveel Joden er voor de deportatie in Amsterdam woonden. Amsterdammers kunnen op de website van het Joods monument informatie vinden over de voormalige bewoners. De posters worden op 22 april onder meer via een bijlage in het parool verspreid.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 Thank you.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 What's that stubble on your chin Buried in the rot-gut gin You played at lost, not gone You played a house that can't be beat Now look, your head's bowed in defeat You walk too far along the street where only rats can run Ritme van ZFM. te rijden De, de valt door de Schudden. Hij werd mijn kwaad en hier haast had 1500 verroren maatschappij Ze leiden net Ze vielen haar vrij Er is wat voor het begin We'll Brand new. Als antwoord ook op TV. Zie tekst Text TV op kanaal 45. I feel good. I let it fall. Een passito palant Maria, een, twee, een passito Do Van zon